Zes uur. Van Tijn met het NOS-journaal. De regering van Spanje mag de autonomie van Catalonië intrekken. Een overgrote meerderheid van de Spaanse Senaat stemde ervoor. artikel 155 van de grondwet in werking te zetten. En daarmee kan de nationale regering de macht overnemen. Het besluit kwam een klein uur nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Wat er nu gaat gebeuren is niet duidelijk. Waarschijnlijk worden regio-president Puigdemont en andere Catalaanse bestuurders. En parlementsleden vervangen. PVV-leider Geert Wilders en Filip de Winter van het Vlaams Belang zijn niet welkom in de gemeente Molenbeek. De deelgemeente van Brussel noemt het bezoek provocerend en denkt dat het gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Molenbeek staat bekend als jihadistenbolwerk, omdat de plegers van de aanslagen in Parijs er vandaan komen en de aanslagen in Brussel er deels werden voorbereid.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 Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad regent het aanrijdingen. Daardoor veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Een half uur tussen Dorp en Prins Klausplein. De A7, een ongeluk bij Avenhoorn. Op de A7 van Zaandam richting Horen. Er staat nu 7 kilometer vanaf Purberend met een half uur vertraging. Naar Den Haag op de A12. Een kwartier vertraging voor Den Haag Centrum. Een ongeluk op de A15 Gorkem nijmegen Bijna een uur vertraging tussen de afrit Arkel en Knooppunt Deil. Bij Rotterdam aanrijding op de A20 richting Gouda, tussen de Brechtseplein en Nieuwekerk, 5 kilometer. En op de A27 richting Almere vanuit Utrecht... tussen Lunetten en Beeldhoven, een vertraging. Ten slotte naar Den Haag op de A44 vanuit Amsterdam... een kwartier vertraging tussen Leiden en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs...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 Is de zomer van ZFM met nu. Zandvoort draait door. Terugluisteraars. Goedenavond, zeg ik nu gewoon, want het is avond. Wou je wat zeggen, Toet? Nee hoor, ik oh. luister gewoon braaf met je mee. Ja, is heel goed. Welkom terug. En uh, wat gaan we dan doen? Nou, we hebben straks natuurlijk weer een uh, lekker stampotje En we hebben het weer voor het komend weekend. En ja, en natuurlijk een hoop nieuws en een hoop lekkere muziek. En ja, gaan we door zo. Toch? Ja hoor, zoekplaatje. Hadden we. verzoekplaatje. Oh ja, een verzoekplaatje hebben we ook nog. Ja, nou, druk, dus je, druk, druk. we horen het zak wel weer van je. Tuurlijk. Goed zo. Goed zo. We <laughs> maken er een gezellig uurtje van. We <laughs> waren al lekker onderweg, dus we ja, zetten nou, gewoon door. Zo is het. En ik begin met een, met een heerlijke. Eentje die altijd slaapt, volgens mij, vannacht. Sleeps Tonight van de Tokens. Ja, een van de betere uitvoeringen vind ik. Heerlijk. Ja, ja. Nou, als je een. Ik vind de beste uitvoering van de Nylons. Oh, de Nylons, ja, die zijn ja, ook die goed. Zijn, ja. Zijn ja. Goede, ja. ja, maar die lijkt er een beetje op, toch, vind ik hoor. Ik werd, we hadden net een beller uit, uh, uit Hoofddorp vandaan. <laughs> ja, en die, die hebben ons, heb ons geattendeerd. <laughs> geat, geattendeerd dat het, de, de klok die gaat uh, veranderen van het weekend. Ja, die nee, gaat Nee de zaterdag... klok blijft hetzelfde. <laughs> nee, ja. Je... heb je hem weer. Ja, ja, precies. Zaterdag wordt de klok een uur achteruit gezet. Dus van drie uur s'nachts naar twee uur s'nachts. Dus we slapen een uurtje langer. Ja, en de kroegen mogen een uurtje langer open blijven. Ja. Ja. Dus, uh... Ik heb het gelezen, ja. Ja, het lol. Ja. Ja, hoor. Hatsje. Ja. Lang leven de lol, anders ging het glas nog maar dus vol, vol. Zo. Precies, die. zoiets. Pioos, ja. hè? Ja. Ja. Nou, het is allemaal... Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Daar is het allemaal te horen deze Alsof je hem zelf gezongen heeft ja, ja, goed hè Wilde de informatie al Ja, toch? Toppele, topppele, Je topele, zit aan tof. te kijken, dus we gaan een muziekje draaien Ja hoor Doe maar Nee, nee Erik dat. Precies Mr. Slowhand Ja Make the best of the situation I love. me on Ja, wie ja, ja. ja, kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. U spreekt met de groenteman. <laughs> we hebben vandaag hebben we Hollandse boerenkool boerenkoolstampot met pesto en gedroogde tomaatjes. Nou, klinkt dat lekker of niet? Hou je niet van boerenkool? Ik vind boerenkool lekker, maar dan eigenlijk alleen op de manier waarop wij hem maken. Dat is eigenlijk mega anders dan de meeste... Dat is met pesto en gedroogde tomaatjes. Nee. Oh. Wel jouw recept, maar nee. Wij, oh. wij doen hem anders. Maar dat oh, maakt okay. niet uit. Nou, nee, Vertel nee. Vertel ja, ik ga het vertellen. Ja. Wat hebben we nodig? Uh, 300 gram boerenkool, fijn gesneden. 500 gram aardappels, kruimelig en geschild. Eén rookworst, yum. Twee eetlepels mascarpone. 1 eetlepel pesto. Een eetlepel pijnboompitten, geroosterd. 60 gram gedroogde tomaatjes, peper en zout en basilicum voor de garnering. Stampot. Ja, dat... dit is toch een stampot? Echt wel? Ja, zeker stampot. Ja. En dan gaan we hem bereiden. Zet een grote pan water op het vuur. Voeg de aardappels toe en de boerenkool en kook deze ongeveer 20 minuten. Giet daarna af en stamp deze samen met de mascarpone, pesto, peper en zout fijn. Schep de gedrode tomaatjes erdoor. Verwarm ondertussen de rookworst. Volgens de verpakking, meestal 20 minuten. En dan serveer de boerenkoolstampot met worst, wat pijnboompitten en basilicum. Het lijkt me heerlijk, alleen ik zal het thuis niet eten, denk ik. Want? Mijn vrouw die is allergisch voor pijnboompitten. Dus die mag geen pijnboompitten en geen pesto. Dus ja. Hoe ben je, je verzekerd dan? Goed verzekerd. Arro. Oh, Wij zijn goed verzekerd. Dus lief dingen vragen? Nee, daar zit veel meer achter. Niet doen. Nee, nee, nee. Lief zijn. Nee, maar het is heel vervelend. Want, uh, nou, inderdaad, toch over hebben. Ze hebben een keer een aanval gehad. En dat, dan, daar word je niet vrolijk van, hoor. Want dan moet je naar het ziekenhuis en dan krijg je allerlei injecties. injecties krijg je. Ja, dat is heel heftig. Dat is echt heftig. Ja, ja, dat is heel vervelend. En ze loopt nu ook met zo'n zo zo epo Epo-penloops in de tas. Ja, dat is wel beter. Dat is heel gevaarlijk. Dus we ja. hebben gezegd, de tweede keer wordt nog gevaarlijker dan de eerste keer. Dus ja, dat is vaak heftiger. Ze gaat he? er benauwd. Ja. En, dus nee, het is niet prettig. Maar het, ik vond het zo lekker eruit zien. Ik denk, ik ga het toch even vertellen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Haal die kleine even uit die box. Ja, gaan we doen. Ja. Hallo, oh, oh, oh man, Hallo. Nee, niet, nog niet de uh, trommel. Nog niet een prrrr? Nee, dat was doe echt doetje toetje ga vragen oh, zeggen. Oh, ik dacht daar... Moet ook... ik nou echt jou vertellen hi, hoe jouw programma gedaan moet worden? Ja, hè? zeker. Ja, kan hartstikke ik? goed. Ik, ik kan dat. Ja, ja. Ik zit erop. Ja, maar je bent natuurlijk ook niet voor de eerste keer hier. Nee. Nee. nee. nee. Nou, vertel. Ja, nu moet ik even... Ja, prrr. Dinges. Je gaat het nu vertellen? Ja, prrr. Nee, Sorry, ik was even in gevallen. Ja, Met. <laughs> <laughs> <laughs> ja nou Mijn um, uh, mama gaat stoofpierwitjes maken Oh lekker? Nee Vind <laughs> ah. je die ook helemaal niet lekker Vind je die niet lekker? Nee Waarom niet? Nee. Hou niet maar van ik, warme peren Nee ja, Maar ik moet oh. Sorry maar Moet je kan ik al, weg? Je, nee maar je kan hem ook koud koude peren Dat is wel lekker nee, hoor ja, Nee is lekker Nee vies ja? Hij is vies kleurtje ook. Paars. Dat nee, past ja. helemaal niet. Oh, er zit een hoop suiker in. Ja, vind ik niet ja. Vind je ook niet lekker? Zonder van de peertjes. Dan word je hypervormt natuurlijk. Ja. Mm. <laughs> nou, tot de volgende week weer. Doei. Doei, doei. Dat klopt Hans, hier zit ook een bassing. Back home, golden earring. Ja, Zonder is. Ja, ja Barry hey op de fluit. Ja, dat klinkt weer heel raar als je het zo zegt. Hans, we gaan er verder niet op in. Ja, dat mag wel. Nee. Barry hey op de fluit. Ja, het blijft raad, <laughs> vrienden. Toetip wat. Ja, ja, nou ja. Een uh, mevrouw uit New Venep, die had vooral wat. Goh, we, het is een, we bizar, meer. een heel bizar verhaal. Voor veel vrouwen is een miskraam een emotionele gebeurtenis die om een rouwproces vraagt. Iedereen verwerkt dat verlies op een eigen manier, maar de 37-jarige Ilona Tiemens deed iets ongebruikelijks. Ze legde haar doodgeboren kindje in een bakje en zette het in de koelkast. Toen de nieuw-Vennepse verloskundige 16 weken zwanger was, deed ze een schokkende ontdekking. Het hartje van haar ongeboren kindje klopte niet meer. Onderzoek door een collega bevestigde haar vermoeden... waarna ze besloot de geboorte van haar dode kindje in te leiden. Van tevoren had ik erover nagedacht... wat ik na de geboorte met het kindje ging doen, vertelt ze aan NH Nieuws. Waarom? <coughs> Want een kindje wordt na de geboorte al heel snel donker van kleur... spreekt Ilona uit ervaring. Tijdens haar studietijd legt een gynaecoloog een dood kindje... in een kartonnen spuugbakje, herinnert ze zich. Ongepast vindt ze dat... En ze besloot de watermethode toe te passen. Ze ging op zoek naar een bakje, vulde het met kraanwater en legde haar dode babytje daarin. Daarmee voorkwam ze niet alleen dat haar zoontje verkleurde, maar ook dat zijn lichaampje uiteenviel. Eenmaal thuis zette Ilona het bakje tussen broodbeleg en frisdrank in de koelkast en haalde zo nu en dan even dat kindje tevoorschijn. Niet alleen om zelf te rouwen, maar ook om het verlies van haar kleine met haar man en zoons van drie en zes jaar te delen. Zo bewaarde ik die kleine, vertelt ze... terwijl ze een met water gevuld bakje uit de koelkast haalt. Toen ik hem smorgens opendeed was hij heel mooi roze geworden... en konden we goed naar hem kijken, hem vasthouden, bewonderen... en van alle kanten fotograferen. Daar bleef het niet bij, want ook de vriendjes van haar zoons... mochten het dode babytje komen bewonderen. Omdat hij er zo mooi uitzag hebben we gezegd... kom maar kijken, want het is echt niet eng... En zo kun je delen en je verdriet tastbaar maken. Na deze ingrijpende ervaring kreeg ze nog twee malen een miskraam... waarna ze opnieuw de watermethode toepaste om in haar eigen tempo afscheid te kunnen nemen. Net als haar eerste doodgeboren kindje heeft ze de kindjes na twee dagen in de koelkast een eigen grafje gegeven. Ilona wil nu graag onderzoek doen naar de watermethode. Ik hoop gewoon dat de methode veel meer bekendheid krijgt zodat iedereen die dit meemaakt het op een mooie manier kan afsluiten dan voorheen. Door mijn kindje in het water te leggen, is iets heel naars heel mooi geworden. Vindt. Ja, ik word er stil Vind van. Uh, ik word ja. er een beetje stil van eigenlijk. Ja, ik uh, weer help me even voor. Uh, ik heb ook maar één nummer wat ik kan vinden, wat daarbij past. Oh, zo'n prachtig nummer. Worn out places, worn out faces Inderdaad, een metalworld. Prachtig ja. nummer. Ja. Ik heb trouwens nog wel, als je dat vanavond erbij wil zijn... dan moet je opschieten, want het is vanavond. En dat is een lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats. En dat is uh, vanavond... Nee, dat is op vrijdag 3 november. Dus dat is niet vanavond, dat is volgende week. Volgende week, vrijdag, wordt op de Algemene Begraafplaats Zandvoort... op de Tollensstraat 67 een lichtjesavond georganiseerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om op deze avond... zijn dierbaren te herdenken... en een moment van aandacht te schenken met een kaarsje... of een persoonlijke wens of een groet. Net als vorig jaar wordt deze herdenkingsavond georganiseerd... om iedereen de mogelijkheid te bieden... om ook in de donkere dagen voor het einde van het jaar... zijn dierbaren te herdenken. Een moment van aandacht en een warm ontvangst. Op de begraafplaats kunnen hierbij een lichtpuntje zijn. Vanaf zeven uur en dat is op 3 november dus, volgende week vrijdag... wordt aan alle bezoekers van de lichtavond als welkom een grafkaas aangeboden... waarmee zij, net op de achtergrond muziek van klankschalen... een verlichte wandelroute kunnen lopen... die eindigt bij de Vredeszuil op de oude begraafsgedeelte. En rond acht uur worden de namen bekendgemaakt... van mensen die overleden zijn dit jaar. Maar voorafgaand van dat moment... Uh, zingt het zandwoord zanggroep Ubi... Caritas, enkele liederen. De lichtavond wordt afgesloten met zang. Nou, dat vind ik een mooie aansluiting van ja, wat we net gehoord ik, ja, hebben. Ja, vind ik ook. Hey, wat ik me afvraag, hè. Als je nou een dier ziet baren, hoort dat dan bij je dierbaren? Wat zei je nog een keer? Ja, ja precies. Oh, goed. Ja. Muziek? Nee. Oh. We gaan naar het weer. Ah, het weerbericht. Doen we ja, er meteen achteraan. Het... Ja, ja nou, die, nou, prima. Die, die, ja. ja, geen enkel probleem. Oh, problemen. ze hebben hem al. Ja, ja, hoor. Hoor. ja zeker. CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert het strandweerbericht door Toet Kruijenstein. Het is vaak bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit het noordwesten en de minima liggen vannacht tussen 7 en 12 graden. Morgen kan eerst nog even de zon schijnen, maar er neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het wordt 13 tot 15 graden. De westelijke wind trekt aan en wordt matig tot, kracht, tot krachtig, aan zee soms hard. Zondag waait het uit het noordwestelijk kustgebied en de wadden is de wind enig tijd hard tot stormachtig. Er valt een enkele bui, maar droge perioden zullen overheersen. Het wordt tussen de 11 en de 13 graden. ga Make me fall. kid she gon tell Hans Kraai senior, hij was 81, is overleden. Hij is vandaag op 81-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn kinderen overleden. Kraai, een spijkerharde verdediger, speelde zelf jarenlang voor DOS en Feyenoord. Hij kwam totaal acht keer uit voor het Nederlands elftal. Ja, is uh, trainer geweest van PSV ook, hè? Ja, ja. Dus, uh, ja. Een hele goede. ja hij heeft heel veel ja, gedaan goede. nog. Ja, maar, ja, ja. Ja. Ja. En, en zijn zoon die komt altijd op de televisie, hè? Nou, ja. Niet, niet nee. altijd Ontscryen hoor. Nee. Want regelmatig. Er hij niet op tv is. Oké. Okay. Ja, hij zit in uh, VVI. Ja, zoiets. Ja, zo af en toe. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, door. Ja. Oh, uh, nou, voor ik het vergeten trouwens. De vorige was uh, La Vida Loca. Bij Ricky <laughs> Martin. Die best aardig kan zingen als hij geen uh, dames in elkaar staat te <laughs> Je moet toch wat? Ja, je moet een hobby hebben. Yeah.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 Buiten alsof iemand een taxi heeft besteld. Nou, een hele snelle taxi ja. richting Ziekenhuis, ja. Oh, dat is niet zo mooi. Nou, wat een nare nee. berichtje. Ja. Nou, heb jij nog wat leuks? Ja, ja ik was? heb wel wat leuk. Er komt een, een culinaire wandeling door Zandvoort. Top. En dat is op 12 november. Maak kennis met de winterkeukens van de Zandvoortse horecaondernemers... ondernemers via het Culinair Rondje Zandvoort. En dat is wat de organisator Christie Gansner en Wijn van Wijn aan Zee. Op 12 november weer voor ogen heeft. Is dat Kirsty misschien? Christie staat er. Oh, Christie. Het okay. staat er? Ja, nee, ik geloof je. Ik lees ook maar wat er staat. Ik, ik weet geloof er. je. Oké. Okay. Just asking. Kan jij dat Nee, just asking. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, nou, de, de, uh, ieder restaurant heeft zo zijn eigen specialiteit voor de komende winter, en wil die graag delen met de deelnemers aan culinair rondje Zandvoort. Interessant is dat gasten, die nog nooit in een van de restaurants zijn geweest, nu kunnen kennismaken met deze specialiteiten. De restaurants zullen bij elk gerecht een passende wijn schenken. Nou, het culinair rondje Zandvoort is eigenlijk de lekkerste wijn- en spijswandeling door het centrum van Zandvoort. Nou, helemaal gezellig. Ja, dat is ook gezellig. Dat schijnt heel leuk te zijn. Ja. Als je van wijn houdt en zuipen en zo, dan. Nou, ja. en wandelen. En wandelen en, en lekker eten. En, ja. Ik hou van wandelen. Genoeg uh, En ik hou van eten. Nog geld En om te betalen. Soms. Een stuk of acht, hè? Nee, nee. <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk zo. Ja, ja dat gaat ja, hard hoor. hoor. Ja. En dat kost 49,50. Nou, dus daarvan mee. Helemaal leuk. Toch? Nou, ja, voor En ook, je kan de kaarten uh, krijgen bij de VVV Zandvoort. Nou, helemaal duidelijk. Acht glazen mijn voor 50 euro. Dat is niet duur. Maar niet zeggen dit don't stop van 3.5 was... Nee, dat was wel een aantal keren ja, duidelijk te horen. Ja, ja, ja, precies. <laughs> ja. Ja. Dat is denk ik voor dat wijn, don't stop. Zou dat het wezen? Ja, denk aan morgen. Ja, ja, ja. <laughs> Die is zoals aan het lopen. Ja, de, de, ik heb nog wel wat leuks. Een, uh, er is ook weer een, uh, een ondernemingsgala en dat is op 16 november... En dan worden alle Zandvoortse ondernemers uit, die worden uitgenodigd voor een Galeavond, waarbij gezamenlijk kan worden teruggeblikt op het jaar dat dat bijna aan het einde loopt. Wie zichzelf en zijn persoonlijke gasten extra wil laten verwennen, kan een VIP-tafel reserveren. De organisatie is net als voorgaande jaren in de vertrouwde handen van de Beach Promotion en het Zandvoortse Courant. Ze zullen dit jaar weer een Galeavond met een geanimeerd afwisselend programma presenteren in de haven van Zandvoort. En de rode draad daarin loopt verkiezing van de ondernemer van het jaar. En er kan nog gekozen worden, want er kunnen nog stemmen. En stemmen zijn verschillende categorieën. Je hebt de categorie horeca. En daar zit de Amsterdams Beat Hotel, Café Anders en Tasty Corner zit daarin. En dan heb je nog eh, categorie retail, Radio Stiphout, Slagerij Marcels en Vlug Fashion, Herenmode. En dan heb je nog een categorie, de overige. Dat is de overige categorieën. De Behind the Beach Bike Rental. En Circuit Zandvoort. En Escape Room Zandvoort. Dus daar kan nog gekozen worden. Je kan, uh, in de krant staat een stemformulier. En die kan daar nog ingezonden worden. En daar worden dan de, de winnaars uitgekozen, neem ik aan. Dus, ik zou zeggen: ga stemmen. Helaas staan wij er niet bij. Nee, jammer. Ja, rond jaar weten. Ja, wie weet? Ja. Ja, en we, hebben dit, uh, we hadden hem al eigenlijk een beetje aangestipt, hè? Ja. Dus uh, Blowing in the Wind is er deze week aangevraagd. Dus uh, komt-ie aan. Laat hem maar, maar blowen. Het, ja, precies. <laughs> Kom maar op. Bob Dylan. How many roads must a man walk down? Before you call him a man? How many seas must the white dove sail?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 is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bob Dylan, blowing in wind. Ja, speciaal ja. vriendje. Ja. Die oh. zal lekker meegebruld hebben, gok ik. Ah, Oké, okay. ja. ja, gaan we vanuit. Ja, was, ha, ja. Hadden we nog wat? Uh, nee, nee, nee. Nee, okay, nee. Door. Uh. nee. nee, nee, nee. Het is een, een beetje... Een is be het? het is een beetje op eigenlijk. Nou, nou, ben je moe of is het nieuws? Ik, nee, ik, ik bedoel de... De, de nieuwsgestroom. De, de, de, de, de nieuwtjes. De ah. Armpjes van Marie. Ja, het is ik ken goed. een Marie. Wil niet in de armpjes liggen. Is dat wel? <laughs> oh, nee. nee, nee. het oh. was van de Sutherland Brothers trouwens. Dus zou een andere Marie zijn dan. Ik. Ja, nou wel. Ik, ik ken ook ja. een Marie. Het was een Mary trouwens, ja. dus ja. Mary. Mary. Nee. Dat is een uh, paar. Nee. Mary. Ga maar oh. weer door. Oh, hallo. We... Ik, ik heb nog wel een nieuwtje. Dat ja, kan niet, dat ja, ja. Ik heb, ja, nee, ik heb er gevonden. Het Zandvoort Vrouwenkoor is druk aan het repeteren voor hun jaarlijkse uitvoering. Het concert vindt plaats op 5 november in Theater de Krocht. Het muzikale programma is een mix uit hun uitgebreide repertoire... waarbij de medley van Gerswin, bewerkt door dirigent Ed Wertwijn... zeker niet zal ontbreken. Niet alleen het zingen komt op de eerste plaats bij de 32 leden van het dameskoor... de gezellige sfeer... En de goede onderlinge contacten zijn minstens zo belangrijk. Dit komt het uit uiting in hun concerten... en het zal ook zondag 5 november naar voren komen. Uiteraard zal Ed Bertwijn zijn koor aan de piano begeleiden. Verder zijn Rolf Haak, viool... Geert van Tijn cello en sopraan Carla Schaie als gastmusicie uitgenodigd. Het concert begint om drie uur in Theater de Krocht aan de Grote Krocht. En om half drie mag is de zaal geopend... De entree is gratis en aan het einde van het concert is er een open schaalcollecte. Iedereen is van harte uitgenodigd. Nou, en de dames van het koor, toi toi toi. Zo is dat, ja, heel veel, veel succes. succes. En plezier. En plezier. En plezier. I'll be there for you, Rembrandt. Nou, vind ik uh, iedereen wel. kent dat als uh, de uh, thema-song van Friends. Ja. Yeah. Ja. Ik dacht dat jij tegen mij zei, ik ben er voor jou. Dat is weer jammer. Nee Hans, nee, nah. nee, nee. Ik, voor, nee. Ik roep altijd dat ik er voor iedereen ben en dat is de grootste teleurstelling dan in iemands leven. <laughs> Oh, zucht. Ik ga daar niet eens wat op zeggen. Oh. Nee? Nee. Oh, ah, het mag hoor. Nee. Je doet het niet? Nee, ik ga het gezellig houden Kan ik je niet verleiden, verleiden om wat te zeggen? Nee, absoluut niet. Nee, als ik nee. vind dat ik niet wil zeggen, dan uh, gebeurt er echt niet zoveel. Dan laten het. Oké. Nou. De, uh, nee, ik we houden het gewoon gezellig. Ja. Ja. We houden het gezellig? Ja. Ja. We houden het gezellig. Ah, dat had je in ja. het begin van deze uitzending. Nee joh, vanaf ah. nu pas. <laughs> Happy days. Ah. Nee, nee, nog niet. Bijna. Nee, nee. Nee, nog niet. En ik zit nog voor te breiden. Komt goed. Doe. Ja, dit was het. Ja. Dan gaan, gaan we weer. We weer. Ja. Donderdag zijn we er weer. Ja. En jij vrijdag? Ik is. ben er vrijdag weer en neem het een kleine gedrocht Ja, maar dat is hartstikke goed. Wel ja. een schone broek aan doen. Ja, de, de, de de moeder voor. Dat zorgt uh, er lekker voor, daar moet ik me niet mee. Nee, dat waren. Goed weekend. Okay. Ja, ja, allemaal goed weekend. Ja, ja, allemaal goed weekend. Ontzettend gezellig en, uh, weekend, maken we er wat leuks van. En uh, niet te veel uh, van die wijntjes hè, tijdens de zacht... Nee, nee. <laughs> nee. Je bent vrolijk, maar de volgende. Morgen, ja. Nee, nee dat is het. Goed, heffen. Ja, goed weekend allemaal. Oké, okay, goed weekend. Dag Saturday, what a day, through all week with you Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, happy days, Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps.